Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. goed ho, ho. met het NOS-journaal. Een aparte toezichthouder moet de integriteit van Kamerleden controleren. Dat adviseert de Europese integriteitswaakond CRECO. Die heeft al vaker gezegd dat het Nederlandse parlement... een externe toezichthouder moet krijgen. Nu controleren fracties nog zelf of hun leden zich aan de regels houden... over bijvoorbeeld bijbaantjes die in strijd zijn met het politieke werk... De voorzitter van de Eerste Kamer zegt dat de huidige regels voldoen... maar wil een externe waakhond niet tegenhouden. De Tweede Kamer komt begin volgend jaar met een reactie. In de Hollandse IJssel bij Capelle aan den IJssel... is een grote reddingsactie bezig voor twee mensen die te water zijn geraakt. Volgens de brandweer kwam een auto met daarin één persoon in het water terecht. Een omstander sprong erachteraan om te hulp te schieten... maar is sindsdien ook niet meer gezien. De brandweer heeft de auto inmiddels gelokaliseerd... en probeert de bestuurder met duikteams eruit te halen. Het tv-programma Rambom heeft 5000 euro boete gekregen. Het productiebedrijf van het programma moet de boete betalen... vanwege een uitzending over illegaal vuurwerk. Het programma bestelde in 2016 via internet... professioneel illegaal vuurwerk bij een Poolse verkoper... en bij een straathandelaar. Het productiebedrijf voerde bij de rechter onder meer aan... dat het hiermee de gevaren van illegaal vuurwerk wilde laten zien maar de rechter vindt dat Rambam te ver is gegaan. Volgens de rechtbank had het programma het probleem ook kunnen aankaarten... zonder het vuurwerk te laten bezorgen. Middelbare scholen moeten meer aandacht krijgen voor schoolexamens... adviseert de overkoepelende raad voor het voortgezet onderwijs. In het advies staat onder meer dat er speciale commissies moeten komen... om de kwaliteit van de schoolexamens te waarborgen. Bij het VMBO Maastricht werden deze zomer honderden eindexamens... ongeldig verklaard vanwege fouten met schoolexamens. Het weer nog, in het oosten nog regen, vanuit het zuidwesten uit nog droog. Morgen ook droog, in de middag wat zon en dan ongeveer 7 graden. De dagen daarna wisselvallig en het blijft zacht. Dit was het NWS journaal ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De avondspits is begonnen met vooral dagelijkse files. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht een kleine 10 minuten oponthoud... tussen Breukelen en Maarsen... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat een vrachtwagen met pech. Die veroorzaakt 5 kilometer file tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. Je hebt daar 5 minuten op onthoud. Ook op de A4 tussen Hoofddorp en Roelevarensveen nog eens 10 minuten vertraging, ook richting Den Haag. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam hem havens nog 10 minuten op onthoud.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Inside my Met deze single van Alexander O'Neill kom je echt een klein beetje in de kerststemming, hè? Althans, behoorlijk zelfs. Uur 3 begonnen, begonnen we inderdaad met een oude single van Alexander O'Neill. En dat was de single Criticize. We gaan weer snel schakelen met Marken, Want is de wedstrijd inmiddels voorbij, Jan? Fire op, hij is voorbij. Uh, de jongens lopen nu naar binnen, gaan voor me langs. Maar we hebben 9-2 gewonnen. Dat is ongelooflijk. 9-2... Hey? 9, ik, zit, ik, zit op, ik zit appen naar verschillende groepen waar, ik, waar je dan bevriend mee bent en iedereen zegt van je bent gek. Dat kan echt niet. Maar het is echt waar. Dus, 9 twee gewonnen. Dus de uh, laatste 10 minuten is er nog heel veel gebeurd Jan, wat is er zo gebeurd? Um, er werd, uh, de laatste 10 minuten gingen er twee mannen uit bij Marken, twee keer... Uh, niet uh, grof overtredingen, maar overtredingen. keer Geel. Dus de moesten is eruit met de rode kaart. Maar, en elke bal bij ons, elke kans, die werd genut. Het was echt ongelooflijk. Salim, Ryan Lammers. En volgens mij was het nog een keer uh, Salim. Want Salim heeft de drie gemaakt dit jaar. Deze wedstrijd. Ze scoorden achter elkaar. Elke bal ging er echt. Het was gewoon heerlijk. Dus het was niet geflatteerd, Het was gewoon een duidelijke overwinning? Nee, duidelijke overwinning. En echt...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 Ja, kan niet alles uh, tegelijk, hoor. <laughs> nee, maar het is wel leuk. Het is wel leuk om een keer zo bij te gaan. Nou, top. Zeker. Nou, jullie gaan nog even gezellig de kantine in daar, neem ik aan, Jan. Nou, ik denk wel dat we een paar wintjes zijn. Ja, nou, gelijk hebben jullie. Heeft van harte ja, gefeliciteerd met deze geweldige wedstrijd vandaag. Dankjewel. 9-2 gewonnen daarin, Marken. En de volgende keer gaan we je weer spreken, Jan. Dankjewel en een heel fijn weekend. Ja, oké, okay, vanzelfde. Oké, okay, hoi. Dat was Jan van der Leden vandaag aanwezig bij de wedstrijd. 9-2, Albert Jan. Niet te geloven, hè? O Ongelooflijk. Ongelooflijk. 9-2 hebben we gewonnen. Nou, dat betekent dat we wel lekker bezig waren daar op het veld van Marken. Een terechte overwinning voor SV Zalvoort en die gaan we natuurlijk vieren. En hier is Phil Collins, Dance into the Light.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 Goedemiddag, Rob Robert-Jan. Hoi hoi. Hey, hoi, hoi, jij bent uh, live op de ijsbaan uh, op dit moment. Koud hè, ja. daar? Koud hè? Of het valt het is mee? zeker koud en dat hoort natuurlijk wel een beetje bij, uh, bij de ijspret natuurlijk. En die sneeuw van morgen helemaal natuurlijk. Maar uh, ja, ze, ze zijn op dit moment uh, de laatste handjes aan de opening aan het leggen. De ijs wordt schoongekrapt. De soundcheck is uh, bezig met de zangers uh, die opgereden.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 6 uh, uh, januari en uh, dat eindigt natuurlijk met Disco en ijs, maar daarvoor zijn er natuurlijk hele leuke activiteiten te doen, waaronder natuurlijk de traditionele sluikketel daar twee dagen zijn er voor nieuw, van één van die dagen is 18 december, is de eerste voorronde en voor de rest uh, van de data's van de curling kan je natuurlijk op de CFM app uh, vinden. Verder is er ook de 23 december makreelroken op de ijsbaan, dus dat is ook allemaal leuk. En verder zijn er nog vele leuke activiteiten, waaronder een DJ-workshop die er plaats gaat vinden door Maxime, onze welbekende Zandvoortse DJ. En dat is allemaal te vinden op de Sanford CFM app natuurlijk en natuurlijk op de website van de ijsbaan. Dus ze doen extra hun best dit jaar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 Ik zie nu al een beetje de voorproefje. Het is heel speciaal. Oké, okay, oké. Okay. En die rook heeft niks te maken met het roken wat alvast al begonnen is voor 23 december? Nee, nee, nee. Het heeft alles te maken met de verrassing zo meteen. <laughs> Helemaal goed. Roy, uh, dankjewel. En uh, straks om 5 uur uh, live op de ZFM-app. En op ja. uh, Facebook. ZFM Zandvoorts. Mocht je hem nog niet hebben, even liken. En dan uh, kan je meekijken uh, straks om uh, 5 uur bij de opening. Of je gaat gewoon zelf uh, gezellig uh, daar langs.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 Helemaal goed. Nou, gezelligheid daar in het centrum. Dankjewel, Roy, voor dit moment en genieten van hè, daar? Yes, alsjeblieft. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Dat was Roy van Buringen live aanwezig daar op de ijsbaan. Straks om 5 uur de krande opening. En die ga je ook meemaken op de facebook site van ZFM en op de ZFM-app. Net alsof de kerstman uh, ook actief is uh, in deze plaats met Johnny Camp en Jessica Pace met zijn C-ho, ho, ho. En daar gaat hij weer uh, de kerstman uh. Jorde, inderdaad, uh, de lekkere disco-klassieker zo op de zaterdagmiddag. Zes minuten voor half vijf we zeggen zo voor de goede middag. En straks om half vijf hebben we hem weer het dier van de week. Ja, misschien is het wel uh, dit uh, dier. Rudolf, de red Red-Nosed reindeer.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 All the names oh, They never let Crude on Join an your games There was a Christmas Eve Santa came to say He's up with your nose so bright, won't you Guide my sleigh tonight Now I'll hold the radio up Him, where they shouted out With glee, My slain and Now how the reindeer loved him Where they shouted out with me Was that root of the red-nosed reindeer You go down in history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 Terwijl het eigenlijk een nieuwe versie is van de single. Goed, je hoort hem zo op de zaterdagmiddag. We hebben de zin in. Straks krijgen we Rudolf als dier van de week. Maar eerst heb ik het nog even over de hockeywedstrijd van zojuist. Hoe is het met je hartslag, Albert? Ja, die is weer bijna normaal. Oké, gelukkig maar. Kijk, de voetbalfans hebben natuurlijk afgelopen woensdag genoten... van de wedstrijd Ajax tegen Bayern München. Ja, dat was ook een kraker. Maar deze halve finale op de WK hockey tussen Australië en Nederland...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 De topfitte Australiërs bleven Oranje onder druk zetten. En het was uh, doelman Blaak die Oranje er doorheen sleepte. Met reddingen op een inzet van Ogilville en een corner van Govers. Uh, 27 seconden voortijd. Royal, well, u hoort het goed. 27 seconden voortijd. Was ook Blaak kansloos toen Schuurman heel slimmielig... een paas van een Australiër in eigen goal werkte. Uiteindelijk kwamen er 16, ja u hoort het goed, 16 shootouts. Uh, Vervolgende wedstrijd.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 Tussen 2 en 5 wel een paar mooie sportwedstrijden meegemaakt, Albert-Jan. Uh, Eerst de halve finale van het uh, hockey, natuurlijk, uh, Nederland tegen Australië. Uiteindelijk na de shoot een uh, mooie winst voor uh, Nederlands. En morgen in de finale om half drie tegen België. En uh, ja, uiteraard ook de wedstrijd van S.V. Zalvoort vandaag. Wat was dat? Een klapper. Een De Darina <laughs> uh, Marken. Het werd uiteindelijk 2 tegen 9. Heb je nog wat van de veteranen uh, gehoord? Nee, uh, 2-0 uh, Rusland. In uh, Duinung was het helemaal stil. Ja, maar de rust bij de veteranen duurt twee dagen. Dat Lekker. weet je. <laughs> Laat het me <maar> niet horen. <laughs>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 Ga kijken, kijk de volgende website en anders uh, worden donateur van de dierenbescherming Nederland. Of ga je een keer een uh, kijkje nemen aan de Keizersstraat nummer Dieren dierenthuis Kennemerland, daar gevestigd. En hier zijn de proclaimers en dan gaan we op naar het gedicht van de dag. Maar is deze letter voor meer merken? Oh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 Субтитры je ziet wat gebeurt, een kleine kind van acht jaar lang met dieur. Dit is niet correct, We hoort te spelen met speelgoed. Ook voetballen, misschien zijn ze wel heel goed. Hoeveel moet zo'n kind nog lijden, iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden. Bevrijden op de druk, nee ze horen niet te stressen. De meisjes doen hun best en het worden leer.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 Maar niet uit. Al die sneeuw, al die kou. Deze kerst ben ik bij jou. Ja, het is eigenlijk best wel een zielig verhaal, uh, Albert-Jan. Ja. Maar dit is uh, de, laatste, de laatste uitzending zelf voor de kerst samen. Ja, dat klopt. Ja, ja, maar ja, ja. Ik voor het oude jaar ben ik alweer terug, hoor. Ja, gelukkig maar, gelukkig dus, uh, maar. De laatste uitzending van dit jaar doen we weer samen. Kijk, helemaal gezellig. Deze kerst ben ik van jou, dat was hem. De zingel van Ander Haassers, uh, junior. Nou, ik zei het net al, hij is ook weer binnen. Hallo, hij, Hallo, hij, Hallo, hij. Goeie, goeie. Hallo, ah, hallo, hij. Hoe is het, wat heb je we vorige week moeten missen, jongen? Ja, we zaten even in een verhuizing. Dus Oké. Okay. Ja, eh. Allemaal weer gelukt? Allemaal weer gelukt. We zijn weer over. En uh, heb je ook een hoog kerstgehalte de komende twee uur? Eh, uh, uh, uh, nog niet helemaal. Want nou, hoeft ik, ook ik, niet, hoor. Ik bewaar dat eigenlijk een beetje voor volgende week. Ja, dat klopt, uh, want ik, ik ben ook wat vroeg. Ja, maar dat geeft niet. Ja, okay. Nou ja, dat heeft ermee te maken dat jij natuurlijk in Spanje zit. Ja, 21 want. graden daar. Heb je dan het kerstgevoel of nee, nee, want morgenmiddag, ondanks die 21 graden... zit ik wel weer binnen voor de TV naar hockey te kijken ja, natuurlijk. Okay. Ja. <laughs>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 Zo meteen al vier minuten gaat het uh, beginnen in het centrum op het uh, Raadhuisplein. De officiële opening en de hele spannende opening van de ijsbaan. En de ijsbaan uh, is er nog tot 6 januari 2019, tot en met zelfs. Dus we kregen lekker genieten van ijspret in het centrum van Zalvoort. En die opening gaat zo dadelijk spectaculair worden...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 zo sta op de radio na vijf uur Entertainment for You. Wat gaat jou zoal uh, allemaal doen uh, in, uh, ah, in de het komt, het komt er lekker uit, Rob. Ja, goed, hè? En uh, ja, we hebben straks even telefonisch contact met Wendy Woep. Woep? Uh, Wendy Woep. Ja, inderdaad. En uh, ja, over een uh, laatste single, een uh, laatste nieuwe single... die ze hebben uitgebracht met uh, Colin van Mook en Rob Grijsbach. En we gaan nog eventjes bellen met uh, Rijn Merga.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, there'll be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Ja, dan ben ik eh, nog wat eh, vergeten te zeggen eigenlijk. Ja, de heren van eh, de Veteranen 1 of eh, Stantwoord 6, zoals ze tegenwoordig heten, hebben helaas verloren tegen BSM in eh, Binnenbroek. Het werd 4... Vier... ZFM, dan stuur jullie allemaal fijne dagen en.